8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Goedenavond, de Radio 1 Sportzomer dende door tot 11 uur. Straks is Claudia de Breij hier. En de nummer 2 van DPK, u weet wel, de partij van de heer Op Carlo Strijk zit hier aan tafel. En de marketingdirecteur van oliebedrijf Argos, die is er ook. Eerst het NMS-nieuws met Remon Seré. De twee auto's die woensdagochtend de brand in het gemeentehuis in Waalre veroorzaakten... zijn volgens de politie gestolen. Het gaat om een zwarte Volkswagen Golf uit Eindhoven... en een blauwe Volkswagen Bora uit Geldrop. De politie denkt dat die auto's dinsdagavond of woensdagochtend zijn gestolen... en is op zoek naar getuigen. Een team van 40 rechercheurs onderzoekt de zaak. Een beveiligingscamera bij het gemeentehuis registreerde de aanslag. Die beelden worden nu door de politie onderzocht. Bij de brand werd het historische pand volledig in de as gelegd. De politie liet al snel weten uit te gaan van opzet. Uitzendkrachten krijgen over drie jaar hetzelfde loon als collega's in vaste dienst. Daarover hebben vakbonden en uitzendbureaus overeenstemming bereikt. De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst waarover zo'n tien jaar is gepraat... moet nog wel worden goedgekeurd door de achterban. De bonden en de brancheorganisatie van uitzendbureaus... zullen dat naar verwachting in september doen.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 De Bulgaarse autoriteiten proberen zijn identiteit te achterhalen... met behulp van DNA-monsters. Volgens Bulgarije was de dader mogelijk al een week voor de aanslag in het land. Een groot computernetwerk dat zo'n 18% van alle spam wereldwijd verstuurd... is offline gehaald. Het Grim botnet was de op twee na grootste spamverspreider ter wereld. Dagelijks werden naar schatting zo'n 18 miljard mailtjes... over onder meer Viagra-aanbiedingen verstuurd. De servers van het botnet stonden in Nederland... Panama, Rusland en Oekraïne. Bij het uit de lucht halen van de servers is volgens FireEye... ...met verschillende instanties samengewerkt. En dan het weer. De regen trekt weg, de wind neemt af. Vannacht kan er in het noorden een enkele bui vallen... ...en koelt het af tot 10 graden. Morgen afwisselend wolken en zon met in het zuiden kans op een enkele bui. Het wordt dan ongeveer 18 graden. En vanaf zaterdag droger en warmer. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Studio vol gasten hebben we weer vanavond. En de tour-etappe van vanmiddag. De laatste bergrit staat natuurlijk centraal. Maar er wordt ook vanavond gesport. Er is voetbal en honkbal. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. En we beginnen in Haarlem bij Nederland tegen de Verenigde Staten en die Houtkamp. Mooie wedstrijd om naar te kijken. We zitten in de tweede helft van de vierde inning. Het staat 0-0. Nederland regerend wereldkampioen tegen een team van uh, universiteitshongballers. Hele goede hongballers. Een uitstekende werper bij de Amerikanen op de heuvel. Die heel hard kan gooien. Maar ook hele mooie verdedigende acties en aanvallende acties. En daarom is het eigenlijk nog een klein wondertje dat het 0-0 staat. Nederland aan de slag met Brian Engelhard. Het staat dus in de tweede helft van de vierde inning. 0-0 bij Team USA tegen Nederland. En in uh, Enschede wordt gevoetbald. Twente speelt tegen Inter. Maar dan wel Inter Turku uit uh, Finland. Ronald van der Geer. Ja, zo hebben we heel wat landen in één uh, naam uh, verenigd. 21 minuten dus nog in de eerste inning. Het is nog 0-0. Uh, Twente is aan slag. Alleen uh, weet tot nu toe niet op de honken te komen. Als we in uh, die beeldspraak blijven. Veel kansen. Dat wel voor uh, de Tukkers. Het is een eenzijdige wedstrijd. Maar dat was eigenlijk ook wel de verwachting vanavond. Tegen de nummer 1 van, uh, Tur van uh, Turkije. En daar ga ik bijna zelf mis. Nummer 1 van uh, Finland in de tweede kwalificatie voor de Europa League. Nog even voor alle duidelijkheid, Twente moet zo vroeg beginnen... omdat het hier speelt op basis van winst van de Fair Play Cup. En het is wachten op de eerste goal. Misschien dat hij nu komt met Jesse, de rechtsbuiten van Twente... terug naar Tadic, die net een bal van Diallo, uh, door Diallo van de lijn gehaald zag worden. Pet heeft een keer naastgekopt, Rosales in het zijnet geschoten. Zo heeft Twente zich met enige regelmaat gemeld... in het strafsoepgebied van de Finnen. Gecoacht overigens door een Nederlander, Job Drachtsma... en met één Nederlander op het middenveld... Dat is Pin Bouwman, maar we kijken toch met name naar de verrichtingen van de tukkers. Veel balbezit, eigenlijk alleen maar balbezit, maar in de eerste 22 minuten nog geen goal. De VN vergaderde vanavond over een uh, nieuwe resolutie tegen Syrië met zwaardere sancties. Maar Rusland en China hebben een veto uitgesproken tegen die resolutie. Elke Bos van Roosenthal. Het is de derde keer dat China en Rusland uh, sancties tegenhouden, dus was het niet zo'n hele grote verrassing toch, dit, dit veto? Nee, geen verrassing. Ze hebben dat inderdaad al twee keer eerder gedaan. Uh, Niettemin, ook als je de Amerikaanse ambassadeur Rice hoort... ja, zij is woedend en dat geldt voor al die andere landen... Uh, die wel graag die strengere sancties wilden. Voor hen geldt hetzelfde. Uh, de Verenigde Naties hebben het Syrische volk in de steek gelaten... zeggen bijvoorbeeld de Britten. En die bedoelen daarmee heus niet alle landen of zichzelf... maar die doelen dus op China en op Rusland. Dus het viel te verwachten, maar men is zeer teleurgesteld... En Amerikanen noemen met een zwarte dag, de zoveelste, kan je zeggen in de geschiedenis van de VN. Ja, als het geen verrassing is dat China en Rusland uh, het veto gebruiken, waarom worden die resoluties dan steeds ingediend als je de afloop toch al van tevoren weet? Nou ja, in de hoop dat er bijvoorbeeld iets gebeurt... als er vorig jaar gebeurde bij Libië. Toen ging uiteindelijk, na enorme Amerikaanse druk... Eh, gingen ook Rusland en China akkoord. Althans, ze zetten dat veto niet in. Maar ja, wat er toe, toen gebeurde, namelijk die, die, dat westerse ingrijp in Libië... is nu echt het schrikbeeld voor diezelfde landen. Dus ze zullen nooit meer eh, zoiets willen. China niet en eh, Rusland ook niet. Eh, de sancties waarover nu gesproken werd waren economische sancties. Dat waren absoluut geen militaire sancties... Volgens de Amerikanen is het ook oneerlijk en paranoïde om ze zo te noemen. Maar de Russen zeggen, nou, het zijn nu misschien nog geen militaire sancties... maar dit is wel de eerste stap op weg naar ingrijpen. En dat willen we absoluut niet. Er is ook gesproken over de waarnemingsmissie in Syrië. Is Zo duidelijk wat daarmee gaat gebeuren? Nee, daar wordt nog steeds over gesproken. Daar wordt later vandaag waarschijnlijk over gestemd. Het laatste wat er nu ligt is een verzoek om de missie met 30 dagen te verlengen. Dat is een Brits verzoek. 30 dagen nog die VN-waarnemers. Maar ja, heeft het zin? Eigenlijk heeft het geen zin. Dat gaat om zo'n 300 VN-waarnemers. Die zijn daar om politieke samenwerking te begeleiden tussen de verschillende partijen. En om het staakt het vuren te bewaken. Nou, dat zijn twee dingen van waar, waarvan er nu absoluut geen sprake is. Dus ze staan volledig aan de zijlijn, die VN-waarnemers, hebben daar eigenlijk helemaal niets te doen. En ook de Amerikanen zeggen nu, ja, onder deze omstandigheden heeft het helemaal geen zin om daar überhaupt nog VN'ers naartoe te sturen. Ja, dus die waarnemingsmissie wordt niet verlengd, denk je? Ik denk het niet. Het zou kunnen dat het alsnog voor 30 dagen wel gebeurt. Als dat zo is, ja, dan is dat eigenlijk uh, puur symbolisch. Maar nee, ik verwacht het eigenlijk helemaal niet. Eelke Bos van Rosenthal. 87 Morikante, jekke, jekke. Uh, alweer. Jekke, jekke. Ik denk, volgens mij heb ik hem gisteren ook al een keer voorbij horen komen. Waarschijnlijk heeft de muziek samen gedacht, dat is een lekker plaatje. <laughs> <laughs> Claudia de Brij. Goedenavond. Goedenavond. Wat leuk dat je er bent. Ja, leuk om er te zijn. Ik je luister altijd naar jullie. Echt waar? Dus, dus, um, ben ja, jij dat? Ja, dat ben ik, ja. <laughs> oh, ja. ik heb mijn moeder dan. Ja. <laughs> ja, even geen theatershow, dus je had tijd. Uh, uh, ja, maar, nou, uh, dat is ook wel weer wat overdreven, maar... Uh, <laughs> Er is, is genoeg anders te doen, maar um, normaal is dit wel zo'n zo zo speelavond, ja. Ja, mis je het of niet? Nee, eigenlijk niet. Ik merk wel dat het weer een beetje begint te kriebelen... toen ik besloot om de tournee te annuleren. Toen was ik ook echt even klaar met het hele... Nou, vooral het reizen. Ik heb het altijd stom gevonden dat artiesten erover klaagden... maar uh, na een jaar of 13, 14 reizen ga je klagen over het reizen. Hoe ziet reizen er dan uit? Um, drie uur thuis weg... Uh, in mijn geval dan wel altijd lachen met muzikanten in een auto. Maar wel altijd in de file staan. Uh, uh, slecht eten. Dan met <coughs> wat Sjaal of zo? Of? Nou, wij namen dan op een gegeven moment wel eten mee. Maar dat blijft dan een beetje natuurlijk opgewarmde armoe... in een uh, lelijke En uh, Kijk, een tijd lang heeft het een soort romantiek. Het tankstation en de kleedkamer met die lampjes... en geen daglicht en zo. Maar ja, op een gegeven moment heeft, is het vooral een beetje armoedig. Oh. en. Ik had echt een heerlijke, uh, of het is ook voor mij in we ontspelen, een heerlijke voorstelling. Maar toen die tournee klaar was, dacht ik, ja, voorlopig heb ik eigenlijk niks nieuws te vertellen. Dan ga ik liever toch weer even iets anders doen. Maar ja. ik merk wel dat het nu weer begint te kriebelen. Dat ik weer dingen voorzien waarvan ik denk, oh, maar dit moet toch echt in theater. En dat schrijf je dan op in een boekje of zo? Of, ja. Uh, ja, nou eigenlijk vaak in de notities van mijn iPhone. Ja. En dan soms schrijf ik alleen de clue op van een grap. En dan kijk ik later en denk ik: nou, ik weet echt niet meer wat het bij bijbehorende grap was. Een clue, maar nu wil ja, ik een ja. grap er ja, even zitten. ja. <laughs> ja. Nou, we gaan uh, tussen half tien en tien uitgebreid uh, met jou praten. Mm -hmm. ja? Gezellig, dan ja. blijf ik. Ja, ja fijn. Graag. Carlo Strijk is hier ook. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je bent de, de nummer twee op de partij. Uh, op de lijst van de partij. Democratisch-politiek keerpunt. En daar moeten we altijd bij zeggen dat dat de partij is van hier Bringman Brinkman, natuurlijk. Nou ja, je zegt het meteen goed. Het heeft wel wat moeite gekost. om mensen überhaupt zover te krijgen. om democratisch-politiek. Keerpunten zeggen, en je doet het in één keer goed. Want en, je, zo, zo. en jij haalt het meteen, dus we gaan nu, die, die, <laughs> gaat die naam even goed neerzetten vanavond. Zo um, je was ooit actief bij D66, maar ja. voordat alles um, werkte je als presentator, en daar kunnen mensen jou wel van kennen. Ze kunnen je daarvan kennen. Zou kunnen. Als um, er iemand gekeken heeft in die tijd. Je werd bekend door Showmasters, dat kennen we wel, van uh, Sandra Remer, die ja. presenteerde dat. Um, en, en je presenteerde het het programma Hartendieven, en je was te zien op Kindernet. Laten wij nou een zo. samenvatting van deze programma's hebben. Hier is Carlo Stijk. Like no, like Carlo kan dansen, kan zingen en dansen kan hij nog op de fantastische choreografie van Berry Stevens en dat is niet makkelijk. We zijn benieuwd, we zijn benieuwd, we zijn benieuwd, oh, benieuwd. We zijn benieuwd naar we zijn benieuwd naar hun verhaal. We spelen voor de enige echte kindernetkenner speld. Maar daar moet je natuurlijk wel wat voor doen, hè, dat weet je. Ik ga drie vragen stellen. Hoe lang bestaat Kindernet? Tien jaar. En wat zeg je dan tegen Kindernet? Gelukkig... Ja. Gelukkig weer. Die... Gelukkig een die... ja. gemene vraag, Ik hoop niet dat jij van dit, dat soort gemeene vragen... voor mij in petto oh, hebt. Oh, we just started. Nee, ja, ja, ja. um, hey, Hoe ver um... hebben jullie in het archief gedoken? Mensen, ik ik, Was dit, nee, dit nee. zwart-wit? Nou, het, nee. het, ja. het kost Het was 20 kilo lichter van. in die tijd. Welke, wel, welke periode was het ongeveer? Welke jaren nou, hebben we het over? Ik, ik denk dat het uh, 19. 88 was Showmasters. Mm -hmm. En dus dit was zo'n vijf, zes jaar, uh, 6 jaar ja, later. Het is ja, is echt uh, kindernet 50, echt een, een tv hadden we toen. Ja. Iets waar ik eigenlijk nog steeds ja. wel een voorstander van heb. Heb jij, uh, want ja, dit is natuurlijk ook een beetje een geintje... maar ook serieus, heb je iets aan deze, aan deze tijd gehad? Als, uh, de, dat, je, dat je op tv uh, Nou, weet je, zal ik, uh, zal ik zeggen... Ja, het wordt al gelijk wat spiritueel, uh, zou je zeggen. Maar ik ben ervan overtuigd... Dat ben ja, dat, <laughs> dat, dat ga ik je nu zeggen. Ik ben ervan overtuigd... dat uh, de dingen die je eerder doet in je leven een leerschool kunnen zijn voor iets wat je later moet doen. En laat nou uh, de ervaring bij radio en tv misschien nu wel echt van pas komen... in deze periode van het democratisch-politiek keerpunt. Ja, ja, dit is al goed van je, want dat je het haalt. <lacht> uh, maar uh, je bedoelt, jij kan de, de, de link zijn met, het, met de media... of jij kan het tv-gezicht zijn of, of, of de ja, radio? Ik, ik geloof niet zo in tv-gezichten of wat dan ook. Ik geloof dat je een helder programma moet hebben... Ik geloof dat je een serieuze kandidaat moet zijn... die het serieus voor heeft met Nederland. En om toch maar eventjes de link naar de politiek te maken... Uh, de enige echte show die we natuurlijk met elkaar hebben gezien... is de zogenaamde uh, Catshuis-show. Ja, daar komen we zo op terug, maar helemaal vroeg eigenlijk naar jou. Wat jij eraan hebt aan de je optreden in tv... en wat, je da wat nou, we daar nu van terugzien. Om kort of wat te gaan... je daar zelf van hebt. Ja, dus ik zat gisteren bijvoorbeeld in het nieuwe programma van uh, WNL. Hè, dat, uh, nee. Half acht, uh, dat komt voor de Wereld Door uh, in de plaats. Nee. In de pilot. Nee. Nou, dan merk ik wel dat uh, ik niet meteen schrik van een camera. Of nu Kijk. jullie echt zie live... heb ik ook niet meteen... Ja, we van de ik van echt. Ja, ja, ja. Oh, Heb Sorry. ik wel. Ja. De meningen verschillen. Maar Kijk tussen 9 en half. half, Carlo... Uh, praten we uitgebreid met jou over... Het, democratisch Dankjewel. politiek eerpunt. Jan Dierks, marketingdirecteur van Argos. Uh, waarom niet in de Tour? Waarom niet in de Tour? Uh, omdat er gewerkt moet worden... Ah, dat was toch nog wel. Dus ja. ook tijdens de Tour. Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, goed, uh, uh, vooral duidelijkheid voor de mensen die het niet weten. Uh, jullie sponsoren een uh, Tourploeg. Ja. Um, uh, heb je al enigszins kunnen nadenken wat je gaat zeggen... als het team over de streep komt in Parijs? Um, goed gedaan, Tijd jongens. voor een borrel, denk ik. <laughs> Tijd voor een borrel, oh, ja. <laughs> dat is het. Ja, nee, kijk, in principe uh, is het meedoen uh, aan de Tour... voor ons überhaupt al een, een overwinning. En uh, ik denk... Als we met, met de ploeg die we nu nog hebben... er zijn nog zes renners over de, de, de finish halen... dan zijn we heel blij. En uh, dan gaan we inderdaad een borrel drinken. Ja, maar dat was van tevoren, neem ik aan, niet zo ingeschat. Uh, als we hè, twee weken geleden hadden gezegd dat dit eruit zou rollen... zou je zeggen, nou, dat hoop ik toch niet? Mag ik uh, Nou, als we, als we kijken... We, in, in maart hebben we de ploeg, de ploeg gepresenteerd... en was voor ons überhaupt al uh, prettig dat we aan de Tour mee mochten doen. Uh, Daarna mag je aan de Tour meedoen en dan bouw je een hele ploeg rondom Marcel Kittel. Dat is dan uh, onze ster, de sprinter. Ja. En als hij dan de eerste week af moet stappen omdat hij last van uh, diarree heeft... Ja, dan, dan, dan valt het plan eigenlijk toch wel een redelijk uh, voor een groot deel om. Nou, als je dan ziet dat uh, andere renners, zoals uh, met name uh, Tom Velers, uh, toch succes, uh, succesvol zijn... Ja, dan is het alsnog een, uh, een succes. Het is een wenjaar. Een wenjaar? Nou, het is een introductiejaar. En uh, dat is wel wennen. Maar de, de, de reacties zijn, zijn positief. Dus uh, wij zijn ja. blij. De sponsor is tevreden. Ja. ja. En daar gaat het natuurlijk uh, voor een groot gedeelte daar om. Daar doen we het wel om, ja. ja. Goed, we gaan uh, uitgebreid praten tussen half negen en negen over uh, de functie van het sponsoren van, ja. een, van een team zoals uh, de wielploeg. En wat het ja. jullie uiteindelijk opgeeft. Ja, ja, prima. Viel in de wiel. Contact met onze verslaggever in de van Filemon Wisseling. Filemon, goedenavond. Hoi, goedenavond. Oh, ja, de laatste bergetappe <laughs> zit erop. Ben je kapot? Hè? Ja, nou, eigenlijk als ik heel... Ik wil niet... Claudia heeft net ook al een beetje geklaagd. Ik wilde niet achteraan komen, maar... Oh, ik ben helemaal naar de, naar de Gallemises. Want ik ben uh, die berg natuurlijk opgeklommen. Dat ik vanmiddag al even verteld. Welke is dat? Jaar niet, jaar niet gesport. Wat zeg je? Welke, Welke? berg was het? Uh, de, de laatste perisjoorden en de, de periguid aan, ja. aan het einde mm -hmm. dan ga je zo eerst uh, het is maar eerste categorie maar het voelt toch een beetje als buitencategorie. <laughs> en uh, wij hebben al de hele de hele tour hebben wij de fietsen achterin staan ik en mijn producer Bart Meijer en we dachten, ja, we moeten toch één keer fietsen. En we zijn hier in de Pyreneeën en ja, heel veel mensen doen dat hier. Hè. Dat, is echt, dat hoort echt bij de Tour. Dat je Voordat, je, voordat die dat peloton erlangs komt, dat je zelf even zo'n zo puist gaat bedwingen. En dat is ook ontzettend leuk. Want je wordt aangemoedigd, je wordt geduwd, er wordt je drinken aangeboden. Het is echt een, een soort van pre-Tour, waarna ook nog de echte Tour komt. En tot wanneer mag je zo'n berg nog op? Want ik kan me voorstellen dat ze wel op een gegeven moment uh, de boel vrij moeten maken. Ja, dat mag dus. Ik denk dat wij een half uurtje of zo op het laatst dan voor het peloton uitfietsten. Aan het begin van de berg was dat nog drie uur. Maar nee, daar zijn ze heel coulant in. En ja, ze kunnen natuurlijk ook niet alles afzetten. Je kan zo ergens met je fiets het parcours op. Er staan niet overal politiemensen de boel in de gaten te houden. Ik heb ook een, een stukje vanmiddag op de televisie gezien. Waarbij, nou, we zegt een geitenpad. Een geasfalteerd geitenpad. Met aan de linkerkant volgens mij al uh, uh, uh, oh, moeten we naar, naar het voetbal? Ja, we gaan oh, even naar we Enschede. Even we even uit Twente tegen Turku. Ronald van der Geer. Het doelpunt van een Nederlander, maar één die speelt in een, uh, ja, een zwart-blauw shirt. Hij heet Pim Bouwman en hij maakt de goal van zijn leven en zet Intoturku op 1-0. Twente voetbalt en kreeg negen mogelijkheden om een doelpunt te maken. Er is er nog geen geweest voor Intoturku tot dit moment. Bouwman, meter op 25, hij heeft wat ruimte, krijgt de bal aangespeeld in de as... en schiet snoei en snoeihard, maar vooral heel hoog, buiten bereik van Michailov. Ja, de tegenstander van Twente, FC Inter uit Finland op hemel. Goed, Phil, uh, uh, we waren gebleven bij die afgrond van een uh, kilometer of anderhalf, zo had ik het idee. En een geitenpaadje waarover heen gefietst moest worden, heb jij die ook gedaan? Nee, maar ik, uh, we zijn wel langs afgronden ges gescheerd, vooral toen we weer de afdaling ingingen. Maar als je een berg opfiets, en dat is wel een goede tip voor alle toerfietsers, dan moet je ook bedenken hoe je er op een gegeven moment weer afkomt. Want dat was echt heel stom. Ja, we hadden natuurlijk gewoon een uh, t-shirtje aan, een uh, fietsbroekje, allemaal kort. Nou, het wordt, uh, als je de berg op fietst, dan heb je het snik snik heet. Maar als je daar even zit, uh, uit zit te rusten, uitzit te puffen, dan krijg je het echt ijs en ijskoud. En dan moet je op een gegeven moment weer die berg af. En ik, ik had nog een reportage opgenomen, ik dacht die ga ik monteren. Maar dat is natuurlijk één grote file. En eerst mogen er dan, uh, uh, eerst politie met belangrijke mensen mogen die berg af. En uh, dan wat, wat, wat bussen die ergens anders weer wat op moeten bouwen. En dan mogen de fietsers pas. En dan slinger je je zo een beetje door, de, door die vrachtwagens heen. Het is echt levensgevaarlijk ook. Dus ik ben af en toe ook uh, even gestopt. En wat wel wat mooi was, daar kwam ik onder, onderweg ook nog tegen uh, in de afdaling. Er waren twee Nederlanders en dat zijn gewoon twee Nederlandse jongens. En die gaan al jaren die hele tour mee. Die, die, kijk, mijn hotels en zo zijn natuurlijk allemaal geboekt en uh, het eten wordt betaald. Maar die jongens die gaan gewoon drie weken, volgen ze alles, alles, alles, alles. En ja, dat... Dat soort dingen, dat, dat kom je echt tegen als je aan het fietsen bent. Ook de Wout Poels fanclub die daar nog in vol ornaat staat. Om hem aan te moedigen, mocht hij tv kijken, dat ze hem zien. Dat is, en, en al die basken, die, als barbecuen als een gek. horskategorie barbecuen. Waar je dan door die rook zo, zo fietst. Heel ranzig, maar ook wel weer mooi. Dat is, is echt een avontuur. Waar zit je nu, Filimon? Ja, we zitten nu in een klein dorpje. Sam Beyat. om precies te zijn bij Café de la Pique. Klinkt oh, goed. En, uh, ja, die ken je wel daar. Alex ja. dus daar, daar <laughs> bij, bij zo'n grote bergen. Kost een bier maar één piek. <laughs> is je hij er nog? Hij is geknakt. De eigenaar <laughs> denkt: wat, stek eruit. <laughs> Philemon hier met weg, ja, ja. Hij, uh, nou ja. hij klonk ook echt alsof hij al een biertje op had. Ja, ja Het, ja, ja, ja. Ja, ja, het eindigt nee, toch nee. mooi. Hij, hij, hij, zit, hij zit droog in een café ja, op te warmen. Filimon drinkt niet. Het gaat helemaal goed komen. Is dat, is dat zo? <klaar> nee. <grijp> <Ja. racht> <tanker> ja, het was op Radio 1, dus ja, het nou het maar, ja. Ja. Ja, dat is waar. Hé, Filimon. Ja, we hadden het net over je. We zeiden net dat je niet dronk en zo. Nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik rook niet en ik drink uh, ongeveer twee glaasjes of één glaasje per dag, maar meer niet. Nee, het ja. nee, is echt gewoon, uh, ik, ik praat ook wat spotterender en wat slomer dan normaal, maar ik ben gewoon echt, uh, je echt moe. Echt moe. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik weet nou. voor de ruimtefeest dat het leuk om enthousiast te zijn, maar uh, het is echt uh, van die afdaging. Ja, die, die klim, die laatste klimmen dat was dus eerst stijgen en dan een stukje dalen en dan weer stijgen. Maar als je dan bovenop zit, dan vergeet je dat je dat stuk nog moet klimmen en dat is echt het meeste... Fijn. En toen waren die Nederlanders ook al weg om mij te duwen. Viel, ga lekker uitrusten. <lacht> ja. Ik kruip, kruip op tijd de mand in. Uh, want morgen is er weer een dag. Spreken we hier weer. Ga ik zeker doen. Hoi, maar hoi. het is wel het meest gelukzalige gevoel... Uh, wat ik ongeveer in mijn tv en radiocarrière heb meegemaakt. Hier <lacht> mee zijn met die Tour. En dan ze ook nog zo'n berg be bedwongen hebben. En dat, en dat is echt gebeurd. Dat Servers Knaven dan bovenop staat en je een compliment geeft. De ploegleider van de Geertrui. Normaal wow. gesproken vind ik niet zo gevoelig van complimenten, maar vandaag even wel. <laughs> oh, het is je gegund, ofiel? Nu, nu gaan we echt ophangen. Dag. Ja. Dit is de Radio 1 Sportzomer Over de grens. Ja, iedere avond hoor je in over de verhalen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Uh, wat speelt er bij hen? Vandaag gaan we naar Vlaanderen en Washington. Ja, want in het Vlaamse Grimbergen is de lokale voetbalclub KFC Strombeek... zijn erkenning kwijtgeraakt omdat hij te Franstalig zou zijn. Sophie den Hartog woont in Vlaanderen. Goedenavond. Goedenavond. Mogen ze daar geen Frans spreken op de velden dan? <lacht> nou, schijnbaar niet. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er ook niet helemaal bekend mee uh, ben... Maar uh, ik vermoed dat het ermee heeft te maken dat het een uh, Vlaamse club is. En Vlaanderen is natuurlijk Nederlandstalig. En uh, het is ook nog eens een keer in de regio van uh, Brussel. Brussel was heel Dus dat is natuurlijk... Daar is de taalissue sowieso al een heel groot ding. <lacht> en uh, ik vermoed dat ze aan de Vlaamse kant hebben gezegd... Ja, als er zoveel Fransen is, dan zijn jullie eigenlijk meer een Walloonse club. En dan mag mm. uh, die voor jullie betalen. Wij doen het niet meer. Oh, lekker dan. Uh, wat betekent het voor de club dat ze, dat ze de, de, de erkenning dan kwijt zijn? Want mogen ze dan niet meer voetballen of wat betekent dat dan? Of is het alleen geld? Uh, nou, voor zover ik heb begrepen mogen ze wel nog voetballen... maar ze, gebruiken, uh, ze maken gebruik van een veld... en daar betalen ze een bepaalde contributie door, uh, voor. En doordat ze nu hun licentie kwijt zijn... Ja, Denk ik dat er een soort subsidie vervalt waardoor ze meer contributie moeten betalen om gebruik te mogen maken van het veld. Dus de kosten zijn aanzienlijk gestegen. Ja, het is puur de ruzie tussen Vlaanderen en Wallonië in dat gebied dus uh, wat dit veroorzaakt. Ik, ik vermoed van wel ja. En ik denk dat de club gewoon wordt gebruikt om uh, een voorbeeld te stellen dat ze uh, ja, de Nederlandse taal in Vlaanderen toch wel echt willen behouden. Ja, wat vind je er zelf van? Uh, ja, tot op zekere hoogte kan ik er wel in meegaan. Ik denk uh, dat het misschien wel vergelijkbaar is als dat je een club uh, in Utrecht zou hebben waar heel veel mensen uit een bij, uh, nabijgelegen provincie zouden voetballen. Dat dan ook de provincie Utrecht zegt. jongens, uh, het is hartstikke leuk dat we dit doen, maar misschien moeten jullie dan uh, van die provincies voetbalclub uh, worden. Maar ergens ja is het ook wel kinderrechtig. En wat ik zelf helemaal niet begrijp, ik denk dat het zo'n aanwinst zou zijn voor België als. Iedereen Nederlands en Frans zou spreken, maar dat komt er maar niet in. Het is of-of. Oh ja, uh, en uh, het er is, uh... is weinig uh, flexibiliteit van beide kanten om uh, elkaar te komen. te komen. En dan, ik woon in Vlaanderen, dus ik ben iets bevooroordeeld voor de Vlaanderen. En dan is dan bij... Bij Wallonië is dat extra sterk. Er zijn veel minder Wallonen die Nederlands spreken... dan dat er Vlamen zijn die Frans spreken. Ja, duidelijk. Dankjewel. Sofie, de toch. We gaan naar Washington. Ja, daar woont Ilse van Heusden. Ilse heeft een bijzondere uitnodiging gehad, nietwaar Ilse? Ja, ja, ik kreeg een hele bijzondere uitnodiging. Gisteren in mijn e-mail zat een mailtje... van de Amerikaanse president Obama zelf. Of ik op zijn verjaardagsfeest wil komen... Wat te gek. En wanneer is het? Ja, je moet wel even jurk, een nieuwe jurk kopen en zo. Maar ik neem aan dat je gaat. Um, ja, ik zou heel graag gaan. Dus ik heb het inderdaad gelezen. En er stond nou dat hij het geweldig zou vinden als ik te graf zou zijn in zijn huis in Chicago volgende maand. Ik mag iemand meenemen. Hij betaalt een vliegticket, en hotel. Maar ik moet wel eerst even minimaal 3 dollar betalen aan zijn verkiezingscampagne. Het is een soort, het is een soort ruilhandel. Maar als je betaalt, dan mag je daar naartoe? Ja, dan zou het mogen, maar ik heb even verder gelezen. Ik mag helemaal geen geld geven, want ik ben geen Amerikaan. Ik heb gewoon alleen maar een Nederlands paspoort. En uh, dat zijn de kleine lettertjes. Uh, ik mag geen geld over, maar ik heb het wel eens eerder geprobeerd. Er was eerder, kon je een etentje winnen met Obama en met Sarah Jessica Parker van Sex and the City. Huh? Ik dacht, ja, dat moet mij echt lukken. Dus ik vulde mijn e-mailadres in en weer, nou, ik mocht geen geld overmaken... want ik ben buitenlander. Maar nu hebben ze mijn e-mailadres en elke dag krijg ik een mailtje van Obama... <lacht> dat ik geld naar moet overmaken. Heeft hij dan zo weinig geld? Uh, hij heeft heel veel geld. Zijn campagnekast is echt heel groot. Groter nog zelfs dan zijn tegenstander... Maar ze worden een beetje zenuwachtig, want zijn tegenstander Romney... die haalt in een veel hoger tempo geld binnen. En nu willen ze gewoon zijn achterban oproepen om maar geld over te maken... en elke dag op echt een soort bedeltoon. Het is heel raar, er is veel discussie over in de Verenigde Staten. Je denkt, de president moet een sterke man zijn... en je opent je e-mailbox en dan is er een soort zielige man die om geld zit te bedelen. Kun je niet een, een Amerikaanse vriend of zo wat geld laten overmaken... zodat hij jou dan meeneemt naar Washington? Ja, dat zou een hele leuke politieke rol zijn, ja. Dat is wel, nou. Nee. Nee? Oh. Nee, nee. Nou, vooral niet doen, zeg, Ilse. Dan Nee, Herman op zijn minst. Voor, voor, vooral niet doen, uh, Ilse. Um, um, maar goed, uh, jouw mailbox loopt vol, uh, dus met mails van Obama, Sarah Jessica Parker. Ja, die krijgen wij niet. Dus. Uh, het is een beetje spam hoor, want het is echt aanhef als hey en friend... en dan als onderwerp urgent dat je denkt het lijkt een soort Nigeriaanse prins... die geld van je wil hebben. <laughs> nou ja, goed. Maar uh, het is Obama die, uh, die bedelbrief stuurt. Nou, helder. Nigeriaanse uh, prins. Ja, ja. ja. Uh, Ilse van Heusden in uh, Washington, uh, bedankt voor jouw uh, terreur. We gaan naar uh, Raymond Seré voor de NOS Nieuws Headlines.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 Ook uit andere Syrische plaatsen vluchten veel mensen naar de buurlanden Jordanië, Libanon, Turkije en Irak. Volgens diverse bronnen was woensdag een van de bloedigste dagen sinds het uitbreken van de opstand tegen de regering Assad bijna anderhalf jaar geleden. Op één dag zijn bij gevechten tussen opstandelingen en het regeringsleger meer dan 200 doden gevallen.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 Claudia de Brij is hier. Carlo Strijk van de DPK. Jan Dirks van Argos. En we hebben LiveSport. Ja, in, uh, in Haarlem wordt er gehongbald. En die houtkomp staat uh, al iets op het scorebord bij Nederland tegen de USA. Ja, er staat een eentje bij uh, Team USA en nul nog bij Nederland. Dus uh, de Amerikanen hebben een voorsprong genomen. In de vorige slagbeurt uh, een beetje problemen voor de Nederlandse werper Orlando Intema. Hij raakte maar liefst drie uh, keer een tegenstander. En dat heet dan geraakt werper in het rondbal. Uh, dat gebeurt niet al te vaak. En dan mag je gratis naar de honken. En uh, dat levert uiteindelijk één puntje op. Verder wel goed verdedigend werk van de Nederlanders. Waardoor het uh, uh, maar tot één punt beperkt bleef. De, uh, de Nederlanders hebben in aanvallend opzicht ook... Hele goede kansen gehad. Zelfs drie honken bezetten helemaal niemand uit. Maar dat leverde helaas voor Oranje geen punt op. Nu is Nederland aan slag. Er is één man uit. We zitten in de tweede helft van de vijfde inning. Team USA tegen Nederland. 1-0 voor Amerika. En er wordt ook gevoetbald in de voorronde van de Europa League. Twente tegen Inter Turku. Uh, volle bak in Enschede. Maar ze staan wel met 1-0 achter. Toen doen we het van Bouwman zometeen de tweede helft. Er is een nieuwe cao voor uitzendkrachten. Overeengekomen is dat uitzendkrachten voortaan met ingang van 2015... net zoveel verdienen als de collega's in vaste dienst. Mariette Partijn van FVW Bondgenoten, goedenavond. Goedenavond. U heeft lang gestreden voor een gelijke beloning. Waarom is dat nu pas geregeld? Nou ja, het, is, uh, het kost meer geld en de werkgevers willen dat niet meteen betalen. En uh, uh, dat is nu wel rond? Ja, het, vanaf 2015 uh, zit er zit nog een gaatje tussen. Maar goed, we hebben toezegging nu dat het er komt en daar zijn we erg blij mee. En betekent dat dat onder, onder alle omstandigheden uitzendkracht hetzelfde loon krijgen als mensen in vaste dienst? Ja, uh, vanaf de eerste dag. Er is één groep waar een, uh, waar een speciale afspraak voor gemaakt is. En dat is de groep mensen die met een afstand tot de maakt. En daarvan hebben we afgesproken dat die nog een, een bijzondere loonsregeling kunnen krijgen... Voorwaarden dat er ook intensief uh, geholpen wordt om die mensen aan het werk te krijgen... en met scholingstrajecten voorwoord en dat soort zaken. Ja. Kunt u schetsen hoe groot die CAO is voor uitzendkrachten? Er werken in de uitzendsector op jaarbasis 600.000 mensen. Dus sommige mensen werken uh, een keer een paar maanden in de uitzendsector... maar op jaarbasis werken totaal 600.000 mensen. Dus het gaat om heel erg veel mensen. Ja, dat, is een, dat is een grote CAO. Neemt het aantal uh, dat onder die CAO valt ook toe? Nou, het uitzenden uitzend op zich krimpt. Uh, twee jaar geleden zat dat nog op 720.000 uh, totaal. Dat gaat erg hard. Uh, de flexibele schild, uh, zoals dat tegenwoordig heet, alle mensen met onzekere contracten, die, die groeit heel hard. Maar het zijn ook uh, veel andere contracten. Ja. Uh, zijn, zijn, zijn, zijn er eigenlijk nog wel echte vaste banen of is, zijn het allemaal van die, van die flexbanen geworden nu? Het heel erg en daar maken we ons veel zorgen over. Wij reguleren nu een beetje in het uitzenden. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld het nieuwste fenomeen is contracting. Dat is een soort onderaannemen waardoor uh, eigenlijk hetzelfde werk gedaan wordt... maar uh, nu mensen opeens onder het minimumloon komen te vallen. En uh, slechts twintig vakantiedagen krijgen. En verder niks, geen pensioen, helemaal niets. Ja, dat zijn vormen die ertoe leiden dat steeds de arbeid gezocht wordt bij het laagste putje. En mensen helemaal geen perspectief meer hebben op enige inkomensstabiliteit en werkzekerheid... Ja, um, uh, Carlo Strijk is hier van, van de, uh, de DPK. Uh, uh, Carlo, is het iets wat ook jullie aandacht heeft? Want jullie maken je daar ook sterk voor, hè? Ja, nou, wij maken ons sowieso sterk voor werk. Hè. Ik ben er echt van overtuigd dat de verkiezingen gaan over arbeid, gaan over werk, over jouw portemonnee, over mijn portemonnee. Heb ik nog een baan? En uh, hoe kan ik mijn boterham beleggen? Um, ik ben toch wel onder de indruk van wat er nu net gezegd wordt. Kijk, die flexibilisering van die arbeidsmarkt, dat moet gewoon gebeuren. En door uh, de salarissen gelijk te trekken voor uh, uitzendkrachten aan vaste krachten... Uh, wordt die flexibilisering licht dichterbij. Want dan betekent het dat mensen wat makkelijker in de uitzendbaan stappen... Hm. en niet zo uh, zeer vasthouden aan hun vaste baan. Echter, het fenomeen contracting, ik, ik, ik herken wat mevrouw zegt... dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dat is net hetzelfde als we hebben gehad in de landbouwheid... dat Polen en Bulgaren uh, uh, voor een, uh, hoe zeg je dat nou toch, ziek? appel uh, en drie knikkers. Uh, kijk, ik ben blij dat Claudia het zegt, um, uh, moeten werken. Dat mag Nederland natuurlijk niet verwoorden. Maar dat er een flexibilisering moet komen... dat mensen wat makkelijker van de ene naar de andere baan moeten stappen... dat hebben we echt nodig in de komende jaren. Ja, uh, mevrouw Partijn. Dus uh, nu vooral voor de uitzendkracht dus een nieuwe CAO, um, Die gaat dus nog niet meteen in. Nog een paar jaar uh, is het ongelijke betaling. Ja, wat, wat in de onderhandeling gebleken is dat de uitzendsector uh, zegt we zijn zo onzeker zeker over wat er de komende jaren allemaal op ons afkomt. Vooral uh, wat betreft ontslagplannen die er zijn, omdat die toe leiden dat wellicht ook uh, doorbetaling na ontslag voor uitzendkrachten gaat gelden. En zij zeggen, wij willen dat in ieder geval wel een beetje helder hebben en uitgekristalliseerd hebben. En dan gaan we deze grote volgende verandering in. Ja. Dus dat is het onderhandelingsresultaat. We hadden natuurlijk veel liever uh, loon vanaf, nou vanaf ja, 1 januari 2013 gehad. Ja, ja, het is nu geworden uh, 2015. Ja. Dankjewel, Mariette Partijn van FNV Bondgenoten. Graag gedaan. it wasn't so, you tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow, tomorrow I'll be gone, say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow, tomorrow I'll be gone,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 break i done come. Save tonight van uh, iEagle Cherry om 11 uh, minuten over half negen. Ja. Jan Dirks is hier, de marketingdirecteur van oliebedrijf Argos, sponsor van uh, de wielerploeg Argos Shimano. Ja. Uh, hoe volg je de tour? Hoe volg ik de tour? Ja. Uh, met name via internet. Ja. En uh, je kijkt wel redelijk selectief. Je, je ziet uh, met name je, je eigen ploeg. Uh, dus met name uh, internet. En uh, het is wel leuk dat je tegenwoordig uh, tijdens het werk uh, alles uh, online kunt volgen. Dus het leeft op kantoor bijvoorbeeld wel heel erg. Dat, uh, dat krijgt toch wel een bepaalde... Overal posters en bidons. En... Uh, ja. Nou, ja. In ieder geval het uh, brengt wel een beetje trots. En uh, Argos is, is vorig jaar gefuseerd met een ander bedrijf. Met Noordzee Groep Dus we zijn nu Argos Noordzee Groep uh, Je hebt verschillende bloedlijnen in een bedrijf. En je merkt toch dat je door uh, zo'n... Zo project of door zo'n sponsorschap toch een bepaalde uh, eensgezindheid en een bepaalde uh, gezamenlijke trots krijgt. Dus het is niet alleen de uitstraling naar buiten, maar jullie uh, voelen het ook in je bedrijf? Ja, het is niet zo dat we allemaal Hosanna en de Polonaise lopen met elkaar, maar in ieder geval is het wel iets wat, wat mensen uh, echt wel een bepaalde trots voor het bedrijf geeft. Ja. Ben je zelf al in de tour geweest? Ja, uh, ik ben bij de start geweest. Ik zou uh, vorige week uh, ook naar een uh, etappe gaan, dat is helaas uh, niet gelukt. En uh, in het weekend de de slotetappe, dus, uh, naar Parijs. Je... Ja, ja. Dus uh, heel... waarom, hebben, waarom hebben jullie gekozen voor wielrennen? Nou, um, wij, wij willen uh, binnen Europa, met name Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland groeien als uh, energiebedrijf. We zijn nu een oliebedrijf, wil een switch naar energiebedrijf uh, maken. En uh, wij willen het, het Argos merk uh, onder de aandacht van de Europese consument brengen. Dan hebben we gekeken van joh, wat voor uh, dingen kun je doen om dat doel te bereiken. Nou, dan kun je advertenties gaan plaatsen. Nou, als je, ik heb een paar uh, berekeningen gemaakt, dat loopt heel erg snel in de papieren. Dan ga je naar sportsponsoring kijken... en uh, dan zie je dat na uh, WK voetbal en uh, Olympische Spelen Tour de France met name... Het grootste jaarlijkse evenement is ook met uh, goede kijkcijfers. Uh, ook goeie, uh, goeie, als je bijvoorbeeld... Uh, in België wordt 251 uur live uitgezonden van de Tour de France. Ga je dat terugrekenen naar voetbalwedstrijden... dan, uh, dan, dan heb je echt uh, een enorme... Uh, enorme exposure. En dan zeg ik ook meteen, je bent niet continu zelf in beeld. Maar het, het evenement krijgt wel heel veel aandacht. En het leeft ja. echt in het land. Dus uh, in alle landen die ik net noemde. Dus voor ons is het de beste manier... om tegen een relatieve... Uh, nou, nou, gewoon de, het budget wat we ervoor willen besteden... Uh, in, in Europa op de kaart te komen. Ja, hoeveel, is, hoeveel is dat? Wij, wij doen er geen uitspraken over. Zeg ja, 7 miljoen ongeveer. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik heb, in principe zeggen wij, uh, doen wij nooit mededelingen over uh, financiën. In maar, principe niet, maar Nee, nee, ik kan wel zeggen dat wij op worldtourniveau meedoen. Rabo, 15 miljoen. Zitten jullie daarbij in de buurt dan? Nee, gelukkig niet. Nee, de helft. Dus tussen 7 8 miljoen komen we ongeveer wel uit. Het is een... Het is wel een redelijk budget, ja. Ja. ja. Stel nu dat je niet de Tour had mogen ja. rijden... want jullie zijn uitgenodigd mm -hmm. um, door de organisatie. Stel dat die ja. uitnodiging niet was gekomen... Was dan, was dan je eerste jaar verloren geweest? Nee, we hebben bewust uh, niet gerekend met een deelname aan de Tour de France. Uh, dus meedoen is dan sowieso uh, een bonus en, en dan valt dat altijd mee. Uh, je moet, Als je bijvoorbeeld naar de Ronde van Vlaanderen kijkt... er staan gewoon bijna een miljoen mensen langs de, de kant van de weg... In België leeft dat enorm. Als je de Giro, de Vuelta, de Giro doen we niet aan mee dit jaar. Hoor. We zijn wel uitgenodigd, hebben gezegd van dat doen we niet, maar de Vuelta rijden we wel mee. Ja. Dus uh, het is wel heel erg mooi om als als je het in voetbaltermen zegt als eerste divisie ploeg mee mag doen in de in eredivisie wedstrijden. En, en dat is uh, dan is elke wedstrijd waar je mee mag doen een. Ja. Ja. Een, een bonus. En jullie sponsor ook, uh, co-sponsor van KV Mechelen en, ja. uh, en, uh, en Feyenoord, geloof ik. Ja, het ja, maar, was wel grappig, van net was er een beeld van het, uh, het, het nationale honkbalteam. Daar waren we vorig jaar uh, ook sponsor van. Daar zijn we uh, mee gestopt omdat we keuzes moeten maken. Maar op dit moment zijn we nog uh, sponsor van KV Mechelen en uh, even kijken. Feyenoord. Uh, Feyenoord ja. Ja, ja. ja, Ik denk, help je even. Ja, oh, nee. Oh. Nee. nee. Nee, maar wat ik, wat ik, wat ik aan toe wil is ja. uh, dat je zei net van... ja, binnen een bedrijf is er toch wel een soort ja. familiaire sfeer van... we, ja. dus we doen ja. mee aan de tour. Ja. Maar je neemt natuurlijk ook wel een risico. Ik als, denk, je, als, als, ja. er, als er iemand binnen je ploeg wordt betrapt op doping... dan wordt ja. iedereen binnen je bedrijf in één keer buiten het bedrijf daarop aangesproken. Uh, ik, in principe heeft elke sportsponsoring risico. Als je Formule 1 sponsort, kan iemand zich uh, doodrijden in je auto. Dat is redelijk cru uitgedrukt. Er zijn voetbalclubs die uh, sponsors hebben verloren... omdat er supporters waren. Wij hebben de keuze voor het team waar we mee werken... Uh, team Arcos, voorheen One d 4 met name gekozen... omdat wij uh, de manier van werken van het team... zodanig verantwoord vinden dat wij er redelijk vanuit gaan... Dat, uh, of eigenlijk vanuit gaan dat systematisch dopinggebruik uitgesloten is. Kijk, wat een individu doet... Maar incidenteel. Nee, nee, kijk, je kunt nooit uitsluiten wat, wat een individu doet. Maar daar, uh, dat probeert het team ook te ondervangen... door uh, rijders buiten wedstrijden om in een eigen teambasis uh, op te vangen. Dus die, die jongens die gaan niet naar, naar huis en gaan daar rondjes rijden... maar die gaan naar een teambasis in Altea, in Spanje... en die worden daar continu ja, Maar die geluid. 352 uh, dagen per jaar. Nee, nee, nee, nee, precies. Dus daarom zeg ik, er is altijd uh, het risico bestaat dat iemand op individuele basis iets doet, maar daar zijn ook hele duidelijke nou, wat afspraken. Dan? Stel, als dat gebeurt, wat dan? Wat zijn de afspraken dan? dan zijn de afspraken dat het team daar uh, maatregelen in treft... en er is in ons team geen plaats voor mensen die doping gebruiken. Ja, maar stoppen jullie dan met sponsoren? Nee. Als het uh, team, als het nou naar voren komt... dat het team systematisch doping gebruikt, stimuleert... en daar een, een duidelijke rol in speelt, dan is het iets anders. Oh. Maar je kunt niet op individuele basis uh, zeggen van... Uh, dan, dan stoppen met het hele team. We, we, Weet je wat een veilige investering zou zijn? Carlo? Daar wil ik dan toch graag met jou over praten. Ja. Een veilige investering en een goede uh, sponsoring zou zijn... Kaatsen. Een politieke partij. Kijk, democratisch politiek. <laughs> wij zoeken nog een sponsor. Daar gaan we na de uitzending uitgebreid over praten. Maar jij wilde wel nee. vragen. Ja, ik, wilde, ik wilde toch even bij het fietsen blijven. Hier ja. oh, okay. ja. um, um, um, wat hebben jullie verder dan te zeggen over de wielenploeg? Ik bedoel, als, stel, nou ja, in dit geval dat, dat, dat ja. het geval, heb je de afspraak over. Maar heb je verder nog um, invloed op dat ploeg? Of, of zeg je van, hier is, hier is, hier is, onze centen. Veel plezier ermee. Nee, kijk. In principe is het heel duidelijk, het team gaat over het sportieve deel van, van, van het, het team zijn. Maar eh, natuurlijk praat je samen over, eh, bij, als Argos zijn actief in die landen... en het zou heel prettig zijn als we bijvoorbeeld een eh, Franse renner zouden hebben. Nou, dan geldt dat als een advies en niet als een, dan moet dat niet... Het hm. team is echt vrij om, om zijn eigen beleid te voeren op sportief gebied. Wij hebben wel uh, nadrukkelijk onze ideeën over uh, hoe wij commercieel uh, te boek willen staan. En, en daar, uh, daar is onze inspraak natuurlijk wel nou, als, als nou een van de renners echt helemaal gezien heeft om met de pers te praten... en tegen de camera's te laten en doorfietst, denk jij thuis oh of uh, hey, ik, goed. Ik, ik dus uh, ben er redelijk van overtuigd dat, dat de renners die uh, geselecteerd worden... Om, om in onze ploeg te rijden, dat die, uh, daar wordt rekening mee gehouden. Er is een profiel en daar, daar is, is ethiek onderdeel van. Maar ook uh, ja, hoe, hoe, uh, hoe houdt iemand zich uh, in, in de media? En, en dan hoeft het niet, uh, hij hoeft niet Per definitie goed te kunnen praten. Maar uh, als iemand gewoon uh, netjes is, dan, dan is dat. Uh, nou, de, een mooi belangrijk. voorbeeld. Gisteravond bij Marcel ja. Meets in de avondetappe. ik heb dat je het hebt gezien. Nee. Dat uh, de, uh, de hoofdrecteur van, van de NRC geloof ik, ja, Peter Peter die, die, die, die, die mocht wat interviews doen, of wat collega's. Uh, ja. Collega Vlaming interviewen om even zo te zeggen. Ja. En die waren een partij zagarijnig tegen hem. Ja. En dat werd ook gelijk uh, lacherig aan tafel, ook zo benoemd. Nou ja, wij en, en het team heeft ook echt wel uh, de policy om open te zijn. En uh, dat vinden we als, als Argos ook heel belangrijk om open te zijn. Uh, dat, dat geldt in hoe wij zaken doen. Hè, we zitten bijvoorbeeld in de olie en energie... Wij, doen ook, uh, wij willen ook open zijn over onze duurzaamheids... Uh, Behalve uh, over het budget, uh, wat er voor de ploeg uh, uh, Nou, het, nee, met, uh, over financiële uh, transacties uh, doen, wij, doen wij geen uitspraken. Overigens is er wel op een of andere manier te berekenen... Ja. volgens mij wel, wat het nou oplevert. Uh. Je stopt 7 miljoen, ja. dat houden we even aan voor de rest van de ja. avond. Zeg 8 miljoen, ja. toch? Zit ik aardig in de buurt, toch? Zij, uh, zei zei ja, stop, Ja, stop, ja, zei ja. <laughs> dus stoppen we, Dat stoppen we in dat team. Wat krijgen we er nou voor terug aan waarde... Dat is toch te berekenen? Dat is te berekenen, er zijn verschillende methoden voor. Ik zelf geloof niet zo in die, in die methode. Om een voorbeeld te geven, je krijgt uh, rapportages met uh, krantenknipsels erin. Daar er staat heel mooi boven, mediawaarde 61.000 euro. Ik geloof niet dat een artikel waarin staat dat onze renner Marcel Kietel met, uh, met, met uh, diarree afstapt op de fiets... dat dat ons 61.000 euro oplevert. Uh, Waar ik veel meer in geloof, is dat wij nu al merken... dat uh, potentiële partners en, en potentiële klanten het leuk vinden... Uh, om over uh, het wielrennen te praten. En dat ook als een, als een uh, reden zien om met jou zaken te doen. Het geeft je net uh, dat, dat stukje sympathie... wat je misschien nodig hebt om een deal wel of niet te kunnen maken. Ja. Dus wij zien het meer als een... Ja. Die ja. Me, de, de Media Monitor, die, uh, ja. zoals ze dat dan noemen... Ja. die had aangegeven 850 miljoen mediawaarden. Ja. 805, wow. sorry. Dus dat is een vertienvoudiging van wat je, er, uh, wat zeg ik? Van wat je erin stapt? Ja, maar er is niemand die uh, 805 miljoen euro bij ons komt afleveren. Dus wat dat betreft is, schiet je daar dus ook weinig op. Eigenlijk getalletjes en uh, nul geen ah, waarde. Voor een deel geeft het wel weer van... Joh, uh, stel dat je uh, advertenties zou plaatsen in plaats van het sponsoren van, van een wielerploeg... dan zou je zoveel euro hebben moeten betalen om zo in de krant te komen. Maar ja... Een, toch, toch even over de prestaties hè, van ja. deze tour. Ja, um, uh, Velers rijdt één keer op het podium, of derde. Je, ja. je topsprinter, waar je eigenlijk al je ja. kaart op had gezet, stapte af. Ja. Um, dan moet er toch geld bij. Dan moet even een erin worden gekocht of een klimmer. Ja. Heb je die al in gedachten? Nee. nee. Ik moet wel eerlijk zeggen dat wij met, met de ploeg praten over. Joh, uh, als je nu de tour ziet, dan zou je bijvoorbeeld uh, een klimmer kunnen gebruiken. Als je voor klassementen wil gaan, dan zou je een, een all-rounder kunnen gebruiken. Um, Binnen uh, wat mogelijk is, binnen het afgesproken budget... Uh, gaan we wel kijken, van, uh, wat, wat zijn de mogelijkheden en uh, de onmogelijkheden vooral. Vroom. Ja, er uh, zijn, zijn heel veel uh, uh, mooie namen te bedenken. Ja. Volgens mij maar... is Kevin die ook niet zo tevreden meer. Ja. Nee. Jullie hebben kietel anders. Hij, hij, hij gaat gelijk anders zitten. Ja. Hij krijg een defensieve houding. Ik krijg een ik defensieve houding. Ik zal de openhouding... Uh... Ja, we gaan het straks <laughs> nog wel een keer proberen. <laughs> ja. uh, maar we gaan eerst even uh, naar Enschede. Want SC uh, speelt vanavond in de voorronde van de Europa League... tegen Turku uit Finland. En we uh, gaan niet zo best, Ronald van der Geer. Nee, want Twente staat in de 52e dus minuut al altijd met 1-0 achter. Die goal vlak voor rust gemaakt door de Nederlander Pim Bouwman. Misschien dat er nu verandering in komt in die stand dan, omdat Twente een corner mag nemen wordt verdedigd door de Finse koploper die hier toch met man en macht verdedigt en met name de doelman Emily Reponen is naast Pim Bouwman held aan de Finse zijde want hij houdt tot nu toe zijn goal schoon niet eens de eerste keeper van deze ploeg die hier getraind wordt door Job Dragsma, maar hoe hij het doet doet hij het, hij houdt het in elk geval voor elkaar, hij krijgt het voor elkaar om de nul op het scorebord te houden en Twente ja, dringt wel aan, komt met enige regelmaat in dat strafstopgebied, maar afmaken, dat is een heel ander verhaal voor het elftal van McLaren, de tweede helft is is Wout Brama aan de Twense zijde erbij gekomen. Hij is de vervanger van een middenvelder. En dat betekent dat Schilder nu achterin speelt. Bij. Nee, hij is de vervanger van de rechtsachter. Schilder speelt nu achterin en Brama speelt op een driemans middenveld. Waar ook ver speelt en Tadic. En aan de linkerkant nu Chatli met de bal aan de voet. Dreigend. Zoals hij dat heel veel heeft gedaan in deze wedstrijd. Vaak op zoek is men naar replet. De spits. Die hier waarschijnlijk moet gaan verdwijnen. Omdat Lucas Tanjos aangekocht gaat worden. Zo lijkt het als opvolger van Luc de Jong. En de voorzitter Munsterman heeft aangegeven dat er ook nog een tweede spits aankomt. Dan is er voor Pet geen plaats meer. Nu kan Pet misschien koppen op een voorzet van Rosales vanaf de rechterkant. Maar steeds weer is er een verdediger. In dit geval Diallo van de Finne die de bal wegkopt uit het strafschopgebied. Nederlandse trainer dus en een Nederlandse doelpunt te maken. Want Twente staat met 1-0 achter door een Nederlands doelpunt gemaakt door Pin Bouwman. 21-jarige middenvelder die twee keer mocht invallen namens NAC in de Eredivisie... En toen dacht, nee, de Eredivisie, dat is mijn cup of tea niet. Ik ga het in Finland proberen. En met succes, want hij zet deze proef dus op een 1-0-voorsprong in Netsgelegen. Kort voor negende gaan we nog even naar Italië. Want uh, er was een doordeel in het oog van de Italiaanse maffia op Sicilië. Onderzoeksrechter Paolo Borsellino. Vandaag, twintig jaar geleden, kwam een eind aan zijn strijd. En toen werd hij door de maffia vermoord met een autobom. En vandaag is Borsellino herdacht. Het Zedijk in Rome, voor wie Borsellino niet kent. Hoe belangrijk was hij in de strijd tegen de maffia? Ja, heel belangrijk. We worden natuurlijk altijd samen genoemd met uh, Giovanni Falcone. Die is in mei in hetzelfde jaar. Uh, vlak voor, dus een paar maanden daarvoor. vermoord. Ook een onderzoeksrechter. En samen hebben zij echt maar als, als eerste zeg maar, de maffia echt groot aangepakt. met de maxi-processen. In, uh, eind jaren tachtig was dat. Hebben ze echt. Uh, nou, ik weet niet. duizenden jaren gevangenisstraf... voor uh, honderden mafiosi uh, voor elkaar gekregen. En dat was voor het eerst. Zij zijn kort na elkaar. Op spectaculaire wijze vermoord. Hè. Dus uh, echt met de autobom, uh, falconen op de snelweg. Uh, Borsellino vlak voor het huis van zijn moeder. Waarbij ook de escort uh, om is gekomen. Enfin, dat, waren destijds echt, dat was destijds echt een zwarte bladzijde. En nog steeds in de Italiaanse geschiedenis. Ja, hoe is uh, Borsellino uh, vandaag en dag? Dat is uh, ieder jaar eigenlijk hetzelfde. Mensen gaan naar uh, Palermo, hè, waar hij vermoord is. En, uh, en nemen dan de rode agenda mee. Dat is een beetje symbool geworden. Want Borsellino had een uh, speciale, zijn, zijn rode agenda had hij altijd bij zich. En daar had hij belangrijke aantekeningen, uh, die hield hij altijd bij zich. Niemand mocht daar ook inkijken. Die agenda is na die aanslag verdwenen, die is nooit teruggevonden. Dus dat is een beetje het symbool geworden. Mensen komen van heel Italië naar Palermo. Vooral ook veel jongere uh, jeugd scholen jeugd die dus nog niet eens geboren was uh, toen hij uh, vermoord werd... Uh, om een beetje aan te geven hoe belangrijk het is... en hoe belangrijk het is dat dit ook niet wordt vergeten. Ja. Met name ook, en dat zei president Napolitano vandaag ook nog eens een keer... Uh, omdat nog steeds niet duidelijk is uh, wie er eigenlijk precies achter zat. De opdrachtgever, hoe het ook weer zat met de onderhandelingen tussen de maffia en de Italiaanse staat. De geheime dienst zat er voor iets tussen. Er zijn nog steeds geen antwoorden. En dat wordt toch echt wel een keertje tijd na al die jaren. Ja, kun je toch wel zeggen dat die, dat die aanslagen van toen uh, een ommekeer hebben teweeggebracht in uh, de jachten op, uh, op de maffia? Nou ja, dat, hebben, dat heeft zijn werk samen met uh, Falcone al een beetje gedaan. Hè. Zij zijn met die uh, processen begonnen. Falcone werkte ook uh, net kort op het ministerie van Justitie, waar hij een uh, antimafia-procureur, een nationale procureur, had inge ingesteld. zeg maar. Een speciaal antimafia-departement bij het ministerie van Justitie. Hij was daarmee begonnen, Falcone. Dat is doorgezet natuurlijk. Er, zijn, uh, strengere er is strengere wetgeving gekomen voor bijvoorbeeld uh, de gevangenissen waar de ...de zware mafiozen inzitten... ...die geen contact mogen hebben met de, met de buitenwereld. Uh, wetten zijn aangescherpt. Dus er is veel gebeurd. Al een beetje toen zij nog in leven waren... ...maar vooral ook daarna. De onderhandelingen met, tussen de staat en de maffia ...die zijn ook uh, afgebroken... ...voor zover dat nu duidelijk begint te worden. Want ook daarover worden nog steeds processen gevoerd... ...hoe dat precies is gegaan. Duidelijk is dat Toto Riina... ...de grote baas, de Bos der Bossen... ...dat die werd opgepakt uh, niet lang daarna. En dat dat ook een akkoord... was. Als met de staat en de maffia. Want Provenzano, zijn opvolger zeg maar... ...die heeft toen toch wel erg lang uh, onder een beetje uh, toeluikend oog van de staat... In, uh, ja, in, in, ...in Rome kunnen wonen. En die is pas uh, kort geleden opgepakt natuurlijk, een paar ja. jaar geleden. Ja, duidelijk. Dank je wel, vanuit. Rome, je ja. zit er weer bijna op. Time flies, van jij vindt van? Zeker, hè? zometeen meteen na 9 het vervolg natuurlijk van de wedstrijd Twente... tegen Inter Turku uit Finland. De Tukkers staan in eigen huis met 1-0 achter. En we uh, hoe het verder afloopt met uh, Nederland in de Haarlem Songbalweek tegen Team USA. En we gaan praten met Carlo Strijk. Zeker. En met Claudio de Breij natuurlijk.